9 uur jobboot met het NOS-journaal. In de Soedanese provincie Darfur zijn zeven leden van de VN-Vredesmacht omgekomen bij een aanval. Wie de aanval op de Blauwhelm heeft uitgevoerd is niet duidelijk. Zeventien VN-militairen raakten gewond. De Verenigde Naties hebben de nationaliteit van de slachtoffers niet bekendgemaakt. In Darfur, in het westen van Soedan, wordt al jaren gevochten. VN-militairen proberen de strijdende partijen uit elkaar te houden en de burgerbevolking daar te beschermen.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 Meer dan 30.000 Congolezen zijn de afgelopen dagen gevlucht naar het buurland Oeganda. Aanleiding is een aanval van een rebellengroep op een dorp in het oosten van Congo. De regering van Oeganda en hulpverleners zijn nauwelijks voorbereid op de komst van duizenden vluchtelingen. Er is geen voedsel of onderdak en veel mensen slapen daarom in de open lucht. Het aangevallen dorp is inmiddels weer in handen van het Congolese leger. Toch slaan nog steeds mensen op de vlucht uit angst voor nieuwe aanvallen van de rebellen. Leroy Fair vertrekt na twee seizoenen bij FC Twente. Hij stapt over naar Norwich City. De 23-jarige middenvelder tekent een vierjarig contract... bij de club uit de Premier League. Fair speelde 71 duels voor Twente, waarin hij 21 keer scoorde. Begin dit jaar wilde hij al naar Engeland... maar onderhandelingen toen met Everton mislukten op het laatste moment. Het weer, opklaringen, maar vannacht vanuit het noorden bewolking.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 Nogmaals, goedenavond. komende uur gaan we het hebben over softbal. Nederland is Europees kampioen geworden. We gaan het hebben over waterpolo met de vrouwen die zijn op weg naar het WK in Barcelona. En we gaan het hebben over roeien, de wereldbekerwedstrijden in Lutzen. Van de Eurythmics. In Praag is het Nederlands softbalteam uh, uh, Europees kampioen geworden. door een 3-0 overwinning in de finale op Italië. We hebben aan de lijn Greg Montvidas, hij is de bondscoach. Uh, Greg, allereerst van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Was het een moeilijke wedstrijd, die finale tegen Italië? Uh, altijd uh, tegen Italië is een moeilijke wedstrijd. maar... Uh... Ja, het was een spannende wedstrijd en de uh, dames hebben uitstekend gespeeld. 3-0 overwinning, direct. Um, ja, best wel een moeilijke wedstrijd. En jullie werper Lindsay Meadows had het allemaal onder controle? Uh, ja, vanaf het begin. Uh, onze team heeft ontzettend goed gespeeld, het hele toernooi. Volgens mij hebben we maar één veldfout gemaakt in de acht wedstrijden. En... Um, ja, wij waren terecht de winnaar van, uh, van het Europese kampioenschap. Ja, gisteren ook al met 7-3 van Italië gewonnen in de halve finale. Wat is er veranderd sinds jij bondscoach bent? Want de afgelopen jaren, begin uh, van de jaren van uh, deze eeuw, verloren we altijd van Italië. Um, ja, ik heb, uh, als coach heb ik gewoon misschien de mazzel dat ik een, een, een sterke groep speels te zeggen heb. En, en een team die echt een team is, die veel heeft meegemaakt de laatste paar jaren. Veel teleurstellingen en uh, ik denk dat wij de minst bekende, onbekende Europese kampioen zijn van, uh, van Nederland. <laughs> en uh, ja, dat, dat vind ik wel jammer. Men weet niet hoe hard dit groep werkt. Ik ben heel trots op de dames wat, uh, wat ze hebben gepresteerd de laatste jaren. Dus... Uh, ja, want internationaal is er natuurlijk sinds uh, softbal niet meer uh, uh, een Olympische sport is. Uh, 2008 in China was de laatste keer. Uh, is er internationaal veel minder te doen natuurlijk voor de softbalsters. Ja, dat klopt. Er zijn steeds uh, belangrijke toernooien over de hele wereld. De uh, World Cup, uh, Canadian Open, uh, uiteraard elke twee jaar een wereldkampioenschap. En wij hopen net als, uh, als uh, de hondballers dat uh, onze sport weer olympisch wordt in 2020. Ja, jullie hebben uh, vorig jaar met het plan gelopen om uh, in Amerika te gaan spelen. Om daar in de Nationale uh, Major League competitie te gaan spelen. Uh, dat is toen niet gelukt. Uh, zijn die plannen er nog steeds? Die zijn er nog steeds. Het enige is uh, volgend jaar uh, is de WK in Nederland... En het wordt gehouden vanaf uh, half augustus tot eind augustus. En de competitie, de proofcompetitie in Amerika, die eindigt in eind augustus. Dus we kunnen, uh, ja, kunnen niet op twee plekken gelijk zijn. En het is gewoon jammer. Dus misschien uh, in 2015 uh, ja. gaat dat wel door. Ja, heeft uh, in eerste instantie alle bijdragen ingetrokken toen uh, softbal geen olympische sport meer was. Uh, is dat later nog veranderd? Ja, wij zijn... Zover als ik weet, een van de zeven sporten die in beroep zijn gegaan tegen de besluit van het NOC. En laat mij voorop stellen dat een beslissing van de NOC altijd te maken heeft met uh, financiële middelen. Mm -hmm. We hebben alle begrip voor, uh, die moeten ook moeilijke keuze maken. Uh, alleen ja, wij vonden dit onterecht. Uh, gebaseerd op de prestaties, top 10. Uh, daar gaat het uh, om voor het, voor het NOC. Um, er zijn weinig teamsporten in Nederland die presteren. Uh, dames hockey, de heren, handbal, uh, korfbal en het Nederlandse dames softbalteam. Uh -huh. En uh, ja, zesde van de wereld is niet niks, het is een kleine sport. Dus we zijn in het beroep gegaan. Uh, we zijn de enige sport die het beroep uh, hebben gewonnen uh, tegenover de uh, NOC. En nu, na een aantal gesprekken, hebben wij een uh, nieuwe planner. Uh, en de NOC werkt mee en daar zijn we heel blij. Ja. Hoe belangrijk is deze titel uh, in dat verband? Nou ja, elke keer. Uh, dat, dat, dat zijn voor alle sporters, zover als ik weet. Uh, er zijn meetmomenten en uh, de NOC heeft het lab vrij hoog gelegd uh, voor ons. En die finale plaats bij, uh, bij een WK of bij de EK, Nou, dat hebben we wel gehaald. Dus uh, dat houdt in dat de, de dames nog een A-status hebben. En we kunnen steeds vaker trainen en toernooien spelen. En um, de manier om nog dichter bij de top te komen. En uh, we zijn de uh, best of the rest, de vijf <laughs> toplanden in de wereld, uh -huh. um, is tegen dat soort landen constant wedstrijd uh, te spelen. En, en nu krijgen we de gelegenheid om dat te doen. In 2014 de eis van het NOC is uh, bij de bovenste vijf van de wereld. En uh, ik kan je nu al vertellen wat gaat lukken. <laughs> Oké, okay. Greg van Filos, veel sterkte daarbij. En uh, volgens mij is er al een feestje op de achtergrond aan de gang, hè? Dat that, uh, zeker. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, prettige avond nog. Hetzelfde, dank u wel. En dan gaan we verder met uh, uh, uh, voetbal voor vrouwen. De Oranje Lewinnen worden ze genoemd. De Nederlandse speelsters op het EK voetbal voor vrouwen in Zweden. Ronald van der Geer was bij de persconferentie een dag voor de tweede poolwedstrijd. Je zou er eigenlijk een gekke huis verwachten. 48 uur na de 0-0 tegen favoriet Duitsland. En de avond voor het treffen met Noorwegen. Maar het is betrekkelijk rustig op de persconferentie van de Nederlandse bondscoach die overigens wel goed nieuws heeft voor de toehoorders. Ja, iedereen is fit. Dat is prettig. Hè? En omdat er verder niet zo heel veel te bediscussiëren valt... praten we ook maar eens over de omstandigheden. Het is bijvoorbeeld warm in Kalmar. Ja, maar goed, daar heb je geen grip op. Ik bedoel... <laughs> het is zoals het is. Dit zijn de omstandigheden waaronder je, waaronder je moet spelen. Uh, ik moet zeggen, uh, we zijn hier geweest in dit stadion. Fantastisch stadion. Topveld. Uh, de mensen hier doen er alles aan uh, om dat ook uh, top uh, te hebben. Ze sproeien het voor, uh, voor aanvang, ze sproeien het nog in de rust. Dus de omstandigheden zijn, uh, zijn prima. Ja, en of het dan 20 graden is of 25 graden is, uh, wij, moeten, wij moeten spelen. Uh, en wij willen dat graag doen op, uh, op de ons bekende manier. Goede omstandigheden dus. Of de sfeer goed zal zijn, is nog maar de vraag. Er kunnen er 10.000 in, in die Kalmar Arena... Maar er zijn tot nu toe zo'n 5.000 plaatsen verkocht. Dat is dus afwachten. Dan is met Anouk Hogendijk, die ook achter de tafel zit... praten over het gevoel. Het groepsgevoel bijvoorbeeld. Is dat nou anders in 2013 dan het was... toen Oranje als debutant meedeed aan het EK 2009? Ja, voor mij persoonlijk uh, en voor een aantal andere spelers is het natuurlijk anders... omdat je al uh, een toernooi gespeeld hebt. Dus je bent iets beter voorbereid wat er op je af gaat komen... en hoe je zo'n toernooi in moet gaan... Dus wat dat betreft hebben we iets meer bagage en iets meer ervaring... wat we nu mee kunnen nemen en kunnen delen met de rest van de ploeg. Um, maar ik denk dat we uh, bij de toernooien een goede sfeer in het team hadden. En uh, dat, dat merk ik dit jaar ook. En uh, ja, dat hebben we vaker gezien, ook bij toernooien bij de man... Dat, dat, dat het niet alleen maar om het voetbal gaat, maar dat alles op zijn plek moet vallen. En op dit moment uh, ja, zit de groep ook gewoon heel goed in elkaar. Zijn ook Hogendijk, die morgen weer naast Daphne Koster zal staan. Centraal achterin bij het Nederlands team. Want veel zal Roger Reinders niet veranderen aan de opstelling. Hij heeft niet heel veel tijd gehad om te kijken naar allerlei wedstrijden. Maar wat hij heeft gezien, nou, daar heeft hij wel een mening over. Uh, maar datgene dat ik voorbij heb zien komen, is uh, een aantal verrassende dingen. Uh, met name gisteren, ja. maar in het, in, in het grote geheel denk ik dat, dat er wel weer een, uh, ja, een ontwikkeling gaande is, waar we het eerder ook over gehad hebben. Ja. En We moeten het natuurlijk ook nog even hebben over Noorwegen, uh, de tegenstander. Nou ja, er wordt altijd al gezegd dat het is een fysieke ploeg is. Het is ook een grootmacht van de leer, maar als je de resultaten van de laatste weken bekijkt, met name in de oefenwedstrijden, zie je dat er zeven wedstrijden op rij, geen overwinning is geboekt en natuurlijk ook gewoon begonnen met een Gelijkspel 1-1 tegen IJsland. Geeft dat Roger Reiner's positieve gedachten over het resultaat van morgen. Het is en het blijft gewoon een sterke tegenstander die fysiek op orde is. Die, uh, die een bepaalde manier van spelen heeft. Um, maar goed, uh, wij denken dat we daar uh, op een bepaalde manier ook... Uh, een aantal opzichten ons voordeel uh, mee kunnen doen. Um, maar het, het blijft gewoon een, een goede ploeg. Staat 10 uh, of 11 op de, op de FIFA-ranking. Ja, dat betekent je dat gewoon... Uh, ja, goed tegen de bal kunnen trappen. En de man die u net al hoorde, Ronald van der Geer, is nu aan de telefoon. Wat voor wedstrijd verwacht jij uh, morgenavond, Ronald? Ik denk dat uh, het wel gemaakt zal worden door Nederland. Uh, van Noorwegen is bekend, zeker van de Noorse vrouwen, dat het, uh, nou, het eigenlijk ook al een beetje fysiek is. Maar dat het vooral is het veroveren van de bal. Om dan heel snel naar voren te trappen. Daar staat een, uh, een vrij sterke spits. Ja, en de, die rent erachteraan of die uh, probeert hem vast te houden en dan moeten de Nooren aansluiten. Oftewel, het is, het is wat opportunistischer dan, dan Nederland wil spelen. Dat wil verzorgd voetbal spelen en ja, het zal daar in eerste instantie toch wel de gelegenheid voor krijgen. Maar zal dat uh, ja, met behoud moeten doen of, of, of met beleid? Want je moet natuurlijk niet in dat mes lopen, want daar is Noorwegen eigenlijk op uit. Ja, En Nederland moet winnen? Nou ja, moeten niet. Uh, het is wenselijk. Kijk, de start is goed. Je kunt ervan uitgaan dat Duitsland morgen op vier punten staat en dat IJsland nog altijd op één staat. Dus ja, nee, moeten. Het heilige moeten zal er waarschijnlijk tegen IJsland zijn. Kijk, je moet niet vergeten, er zijn vier pools of drie pools van vier ploegen. En er gaan uh, uiteindelijk nog twee nummers, drie over. Dus je moet het wel heel slecht doen uh, om niet door te gaan. Mm -hmm. Maar uh, als je wint uh, morgen, dan is de kwartfinale iets binnen. En dat is natuurlijk wel een lekker gevoel voor de rest van het toernooi. Ja. Wat is je indruk tot nu toe van het niveau bij het EK? Ik vind het, uh, ik vind het gestegen. Um, kijk, De wereldkampioenschap bekijkend in, uh, in 2011... Ja, daar zie je de toplanden toch nog wel eventjes een tandje beter spelen. Maar ja, daar hoorde toen ook eigenlijk wel Duitsland bij. Um, als ik nu kijk naar, naar wat ik heb gezien van bijvoorbeeld Frankrijk... Um, wat ik heb gezien van Spanje ook... Uh, en eigenlijk ook wel, nou, grote verrassing, toch wel het Nederlands team ook... in de, in de tweede helft met name tegen, tegen Duitsland. Niet te zien wat de mogelijkheden zijn, Hoeveel vertrouwen ze hebben. Nou, ik zit net hier, ik sta nu op een terras in, uh, in Kalmar... daar worden op een groot scherm de wedstrijd Zweden-Vinland uitgezonden... Ja, en wat Zweden laat zien, dat valt ook niet tegen. En ja, dat zijn toch wel zo'n een beetje de favorieten voor dit land, met Nederland. En dat wordt ook wel hier een beetje beaamd als een, uh, als een steeds groeiende outsider eigenlijk. Ja, dat, dat scherm waar je, waar je naar zit te kijken, was dat moeilijk te vinden? Of, of doen alle kroegen en alle cafés daarmee mee aan, aan dit toernooi? En uh, kan je overal kijken? Nee, nou, ik ken de reglementen niet helemaal, maar uh, in, in, in, in facie zijn, zijn twee sportsbarren en hier er nu ook voorheen. En die zenden het allemaal wel uit op, uh, op grote schermen. Maar je ontkomt er niet aan, en zeker niet als je in de speelsteden bent, dat er een toernooi bezig is. En, en ik heb het al het van de week al eerder gezegd, vrouwenvoetbal is echt groot hoor in, uh, in Zweden. En mensen zijn ook echt gek van, uh, van dit toernooi, ze zijn hartstikke trots. Dat het, dat het er is. Nee, ik hoef niet met een, met een vergrootglas te zoeken naar de beleving hier. Want die, die is er echt. En de kranten staan er elke dag vol van. De televisieprogramma's zijn er. Dus nee, in, in Zweden is men echt vol van dit toernooi. Ja, en bij de wedstrijden van Nederland zie je daar ook veel Nederlandse supporters? Ja, dat valt wel tegen. We zitten nu op een, op een terras toevallig. met wat uh, familieleden van de, van de Nederlandse ploeg. Um, uh, nou, ik denk dat er een kleine honderd waren bij die, uh, bij die eerste wedstrijd. Toen waren er vooral Duitsers uh, als, als toeschouwer. Um, dat gaat wel een beetje morgen tegenvallen. Um, ik zei net al, 10.000 kunnen er in de Kalmar Arena. Um, ik was nog enthousiast, begrijp ik, met mijn 5.000. Want er zijn 4.000 kaarten verkocht. En daar zullen nou ja, iets meer Nederlanders zijn. Ik geloof dat er zo'n 130, 150 verwacht worden. Maar uh, nee, het stadion zit, uh, zit verre van vol. En dat heeft vooral toch ook wel met Noorwegen te maken. Dat je niet als aantrekkelijk wordt gezien. Nee, maar ja, dat wordt straks bij Nederland natuurlijk in de finale veel beter, hè Ronald? In Soma is dat natuurlijk, dan loopt iedereen in het oranje... en dan is er een totale gekte losgebarsten. Dus Nederland verovert Zweden, maar doe dat langzaam, stapje voor stap. Oké, we gaan het afwachten. Nou, ben ik klaar? Oké, tot ziens, hè. Tot ziens, got no rain. got in the world, but the blues As I spring about me in my retreat, smiling faces and percussion on the street. I'm gonna need recovering from the times you left me beat. Ain't got no sunshine. The TV is talking about the ways of it all. Ain't getting down now. I'm picking it up before I fall. Gonna embrace all I can. I'm digging a reaction from the ground. For the world has brought me down. But now I'm... Ain't got no rain Ain't got no war in the world But the blues remain Ain't got no sunshine Ain't got no rain Salada met de Blues Remain. De Nederlandse Vrouwen ploeg heeft op het toernooi om de Dutch Trophy. En Gouda opnieuw een groot mag verslagen. Na het oranje gisteren van wereldkampioen Griekenland won... was het vandaag te sterk voor Olympisch kampioen Verenigde Staten. Het werd 14-13. Het evenement in Gouda is een voorbereidingstoernooi op het WK in Barcelona. Volgende week zondag begint dat in de studio Arno Havenga. Hij is oud-international en assistent-ponscoach van de Vrouwenploeg. Goedenavond. Ja. Um, Sterk bezet, dit toernooi, Amerika, Canada, Griekenland. Uh, dat was ook de bedoeling, dat je een hele goede tegenstand kreeg voordat je naar het WK gaat? Ja, ja we willen gewoon uh, voordat we uit, uh, naar Barcelona afreizen volgende week, uh, nu uh, ja, weten waar we staan. En uh, testen tegen de ploegen die we daar uh, tegenkomen, in ieder geval de tegenstand. En waar het naam om te doen is geweest om het toernooi in Nederland te organiseren vlak voor we, we weggaan dat wij niet in de situatie zitten dat we voordat we moeten reizen naar Barcelona... alsnog uh, naar een ander land moeten reizen om, uh, om die tegenstand op te zoeken. Dus we halen dat graag naar ons toe. En, en uh, landen als Amerika en Canada willen natuurlijk graag naar Europa ja. komen... om de omstandigheden in ieder geval al mee te maken. Ja, het is tijdsverschil zo overwonnen. En uh, wij hebben een goede band met beide landen. En uh, van daaruit liggen die contacten al, uh, altijd al. Nou ja, die zijn natuurlijk graag eerder in Europa om hier vandaan door te reizen naar Barcelona. Hoe waren de wedstrijden gisteren tegen Griekenland en vandaag tegen Amerika? Ja, goed. Gisteren wat, wat, uh, oogden we wat trager, denk ik, dan, uh, dan de ploeg is. Het oogde iets minder fit. Uh, vorige week of twee weken geleden hebben we toen toernooi gespeeld in Hongarije. Dat, was, dat zag er wel wat flitser naar uit. Maar dat had gisteren ook met name met tegenstander te maken. Griekenland is toch een ploeg die, uh, nou ja, die wat, wat, wat trager speelt... wat, wat uh, georganiseerd spel heeft, maar uh, wat niet heel flitsend is. En daar hebben we ons een beetje mee laten nemen. En uh, nou ja, dat uh, duurde daarom wel wat langer... voordat we eigenlijk uh, de, de bovenliggende partij werden. En vandaag was dat wel anders... Want uh, ik denk, de hele fysieke wedstrijd hebben we gespeeld. Maar wel uh, de hele wedstrijd uh, echt in de, in de wedstrijd gezeten om, uh, ja, om naar die overwinning te werken. En uh, maar het oogde vandaag vond ik zelf uh, wel iets beter. En jullie spelen echt met het team dat straks uh, in Barcelona gaat spelen? Of ben je nog aan het experimenteren? Nee, nee we hebben van de week de selectie bekendgemaakt. En uh, we zijn hier met, met, eigenlijk met de veertien speelsters die, uh, die, uh, nou ja, die beschikbaar zijn voor de, voor de WK. En We gaan met z'n dertiende en we hebben nu één speelster hier die wel de trainingen meedoet, alleen de wedstrijden niet speelt. Dus uh -huh. we spelen gewoon met de selectie die volgt. Als vol er iemand geblesseerd raakt, dan kan die het overnemen. Ja. Ja. En dat geldt ook voor de tegenstanders, die zijn ook allemaal op volle sterkte. Ja, uh, Amerika's met veertien man, die, uh, die moeten nog één iemand selecteren en dat zouden ze hier doen. Jullie praten nog steeds over man. <laughs> ja, stommerk <eigenlijk>, ja. <laughs> Maar die, uh, nee, die moeten ook nog selecteren. Maar dat, dat gaat om één speelster. En dat zal geen uh, ja, dat, dat, dat verschil maken in de ploeg. Ja. Uh, Bob van der Tak, onze verslaggever, was vanmiddag in Gouda. Die sprak met speelster Vivian Sevenik over het toernooi en de tegenstander van vanmiddag. Uh, 14-13 werden dus voor Nederland tegen de Verenigde Staten. Een zwaar bevochten zegen. Ja, het is zeker zwaar. De Amerikanen spelen gewoon heel fysiek. Dat hebben we afgelopen week ook al gemerkt, want we hadden een trainingstage met ze. Maar je ziet wel dat we het gewoon aankunnen, zeg maar. Dat wij ook op die manier kunnen spelen. Maar het is toch de, de Olympisch kampioen natuurlijk van vorig jaar in Londen. Ja, ja dan is het helemaal, maar wij waren daar niet. Dat verhaal is denk ik al onbekend. Maar je ziet gewoon dat de wereldtop heel dicht bij elkaar ligt. En dat wij daar ook gewoon mee kunnen en dat wij daarbij horen. Fysieke tegenstander, heb je daar als midvoor dan extra last van? Ja, het gevecht op de mid-voor is gewoon dubbel fysiek, zeg maar. Dat is gewoon uh, vrouw tegen vrouw in dit geval. Uh, ja, het is gewoon heel hard werken. Maar dat geeft ook wel heel veel voldoening als het dan lukt. Want hoe is dat zo gekomen eigenlijk, dat jij uh, op die mid-voor-positie bent beland? Uh, ja, vorig jaar uh, idee, uh, eigenlijk een ideetje van Mauro. Een probeersel, zeg maar. En dat beviel wel. En daar uh, ben ik denk heel veel op gaan trainen. En... Uh, ja, dat pakt wel uh, goed uit. En ik heb, vind het heel erg leuk om te doen. En dan kan er al mijn energie in kwijt. Ja, dat vind ik echt uh, erg leuk. Zag je het meteen zitten toen uh, Mauro daarmee kwam? Nou, de eerste keer moest ik wel een beetje lachen. Toen dacht ik echt, oh, ik, uh, nou, daar voor. Maar uh, ja, al snel uh, kon ik er wel, probeerde ik uh, mijn ding te doen, zeg maar. En in het begin was het natuurlijk nog even zoeken. En dat is nog steeds, uh, je moet er ervaring op doen, zeg maar. Wat doe je wanneer, zeg maar. Maar uh, ja, ik vond het wel direct heel leuk. Kijk je uit naar het WK, want dan kun je natuurlijk echt op het hoogste podium laten zien in die nieuwe rol. Ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ik kijk er echt al een paar maanden naar uit. Uh, al die maanden hard getraind, zeg maar. Dan, nu is het tijd om te laten zien. En je ziet ook dat we nu tegen goede tegenstanders spelen. We hebben ook een, twee weken geleden in Hongarije gespeeld. Ook tegen goede tegenstanders, ook uh, gelijk gespeeld of gewonnen. Dus je ziet gewoon dat we het daar kunnen gaan doen. Dus daar kijken we heel erg naar uit. Ja, de ploeg is er klaar voor, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat laten we vandaag ook weer zien. En uh, ja, laten we het WK maar komen. En dat zei Vivian Sevenik. Uh, die Mauro over wie ze het had, dat is Mauro Maggeri. Uh, dat is de bondscoach. Jij, Arno Havira, bent de assistent bondscoach. We komen zo nog op hem. Um, jullie hebben Sevenik omgeturnd naar mid -voor. Waarom? Ja. Nou, we merkten de afgelopen jaren dat we daar toch wel een uh, probleem hadden op die positie. We waren, het rendement was laag. Uh, we hadden wat moeite om echt een uh, vast aanspulpunt te hebben op die, uh, op die plek. En toch draait elke aanval eigenlijk wel om die positie. Nou, Seveniek uh, Vivian die is, is echt oer, oersterk. Uh, energie is onbegrensd. En uh, nou ja, we zijn op een gegeven moment eens gaan uh, nadenken, wat kunnen we binnen onze selectie? En toen zijn we uitgekomen bij, uh, bij Vivian. Uh, ook onze dokter uh, Rick van der Kok, die heeft daar ook wel een uh, inbreng in gehad. Die kwam eigenlijk ook wel een beetje met dat idee van, uh, om haar op die positie neer te leggen. Nou, en het pakt heel goed uit. Ze heeft uh, het daar enorm in ontwikkeld. En uh, nou ja, ik denk op dit moment uh, van zeer, zeer, zeer grote waarde op die positie voor ons. En uh, nou ja, we hebben Leonie van der Molen als, als tweede met Vorder nu bij. Die is per uh, december ongeveer bij de selectie gekomen. Mm -hmm. En die is een goede stand in voor haar. En uh, nou ja, met die 2000 denken wij dat we toch een, ja, een iets wat beter uitgebalanceerde ploeg hebben. Uh, um, je zei al, uh, de 14 man uh, vrouwen zijn gekozen, uh, zijn geselecteerd. Uh, was het moeilijk om te kiezen? Nou, de selectie was dit jaar niet heel breed. Uh, dus het was niet echt, uh, echt heel moeilijk om een keuze te maken voor, uh, voor de voor de elf speels dus. Qua keepers hebben we wel eventjes wat, uh, wat, wat hersenkrakers gehad. Maar dat is uiteindelijk ook op zich wel uh, redelijk uh, duidelijk geworden de afgelopen periode. De jongste de keeper is school. afgevallen, Debbie ja, Willems. Debbie Willems die heeft uh, het hele jaar meegetraind, heeft in de World League gespeeld. Maar uh, uiteindelijk hebben we toch voor de ervaring van Anne Einders gekozen, die nu tweede keepster uh, aan de selectie is toegevoegd. En uh, ja, het toernooi is dusdanig belangrijk volgende week dat, uh, ja, dat we voor haar ervaring en uh, haar kwaliteit gekozen hebben om... Uh, ja, niet te... voor ervaring opdoen, maar, maar voor nee, ervaring nee, hebben. Want, uh, we zitten momenteel in de situatie dat, uh, dat we echt daar ook willen en moeten pieken. En uh, ja, dat uh, is nu even niet het moment om ervaring op te doen. Die tijd ja. komt er wel. Er zijn nog vier spelers over uit de ploeg van uh, Peking, van Belkum, Smit, Hak, Freddian en van de Meijden. Uh, hoe belangrijk zijn die in die ploeg? Nou, heel belangrijk, met name ook in de hiërarchie uh, van die groepsamenstelling. Ehm... Uh, Yves is, is, is, is, ja is echt uh, wereldklasse. Uh, ja, eigenlijk alle vier de dames wel. Alleen iedereen heeft de andere, andere inbreng. En uh, Jasmine en Ivke zijn uh, ja, in, de, in de wedstrijd echt heel nadrukkelijk aanwezig. Die zie je continu. Uh, of ze maken het doel, of ze zorgen voor de eindpaas. Of uh, nou ja, goed. Uh, ze lossen de problemen op die er ontstaan. Ze nemen de verantwoordelijkheid. Ja, dat, uh, dat is heel belangrijk. Maar als je kijkt naar het buiten het water, dan, uh, dan hebben deze dames natuurlijk zo'n uh, schat en ervaring bij zich. En die dragen ze nu over aan, de, aan die groepen groep jongere speels die erbij gekomen is. Is het echt een team al? Ja, denk ik wel. Ja. Ik denk dat we echt een wijs leuke ploeg hebben. Als je ziet hoe die meiden met elkaar omgaan... dat, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat neigt naar uh, dikke vriendinnen... En uh, dat zal niet uh, iedereen met elkaar zijn. Maar uh, ja, het, het, het oogt echt als een ploeg. En uh, het voelt ook als een ploeg. We spelen ook echt als een ploeg. Als je ziet hoe we spelen. Uh, verdedigend sluit het heel nauw. De afspraken worden goed nageleefd. Als, er iets, uh, als iemand verzaakt, dan wordt hij daar ook meteen op aangesproken. Mm -hmm. En dan uh, stelt het zich vaak wel. En als je ook de mensen eromheen kijkt. Uh, die die wedstrijden zien, die ons aanspreken. Die geven ook echt aan dat je ziet dat er gewoon echt als team gespeeld wordt. En dat, uh, nou, ja, dat is op dit moment denk ik de grote kwaliteit van de ploeg. Ja. De Olympisch kampioen van uh, China plaatsvindt ze zich niet voor de Spelen van Londen. Nee. Bovendien werden jullie zesde op het uh, Europees Kampioenschap. Ja. Uh, dat geeft klappen. Ja. ja kom je die te met... boven? Nou ja, dat uh, gaan we over twee weken zien. <laughs> maar uh, uh, nee, die klap, met name die, uh, die uitschakeling van Londen, die heeft wel echt uh, flink impact gehad. Dat uh, ja, daar hebben we ook echt bij de opstart van, uh, van het seizoen vorig jaar, uh, hebben we dat ook echt wel gemerkt. De motivatie van zich, we moesten echt weer terughalen bij iedereen, bij onszelf ook. En uh, dat hebben we echt goed gemerkt. We hebben ook daardoor wel wat keuzes gemaakt in speelsters. Wat andere speelsters bij de selectie betrokken. Die, die daar wat frisser in zitten. Die, nou ja, het is ook voor andere posities uh, andere mensen gekozen. Dus de, echt wel even wat nieuw bloed in die ploeg. En dat uh, nou ja, is nu allemaal weggeëpt. De, de spelen zijn geweest. En vanaf dat moment was het voor iedereen dan ook wel een streep eronder. En nu uh, vooruit kijken. En, nou ja, nu zitten we een week voor de wereldkampioenschappen. Waar we uiteindelijk weer willen wel laten zien dat we bij die wereldtop horen. Zijn er ook qua training en qua voorbereiding hele andere inzichten? Nee, niet heel anders. We hebben het trainingsprogramma eigenlijk voortgezet... wat we het afgelopen jaar ook gedaan hebben. We hebben wel dit jaar ervoor gekozen om, uh, om iets meer ruimte te creëren... voor uh, ook eventueel studie. Dat, het blijkt toch in de praktijk wat het lastig is te combineren. Maar daardoor was er wel iets meer ruimte voor, uh, voor de speelsters... Uh, om, uh, om naast het polo ook eventjes uh, een klein ander dingetje te hebben. Bijvoorbeeld woensdag trainen ze in de thuissituatie en bij de club... en hoeven ze niet naar zijs te komen. Nou, Dat, dat gaf wel iets meer lucht, heb ik het idee... En, uh, voor en voor de rest, de rest wordt er elke dag terug. Ja, we trainen de afgelopen periode, sinds de competities afgelopen... zitten we gewoon vijf, zes dagen in de week in Zijst, uh, bij elkaar... en trainen we gewoon uh, twee tot drie keer per dag. En daar komen ze naartoe of daar blijven ze ook constant? Nee, de meeste wonen in de regio, in de regio Zeist-Utrecht. En uh, nou ja, we, iedere dag reist iedereen aan. En als we een ochtend op dinsdag trainen, bijvoorbeeld morgens om acht uur... Nou, dan blijven maandagavond een aantal dames slapen in, uh, in een ruimte in gebouw wat wij achter het zwembad beren en... Uh, en daar kunnen we blijven. Jullie zijn niet een bepaalde tijd met het hele team echt bij elkaar geweest? Uh. Nee, we zitten niet echt intern. Maar we hebben natuurlijk wel uh, regelmatig toernooien en trainingskampen gehad. Uh, ook in het mm -hmm. buitenland. En dan zijn we gewoon met de hele groep op pad. En nu de afgelopen week hebben we met Canada en Amerika in Zeist getraind. Met de drie ploegen in het uh, bad. En de training afgewisseld. Dus wij een keer met Canada, met Amerika en zij ook samen. Mm -hmm. En dan zijn er uh, sommigen die bij af en toe blijven slapen. sommigen gaan naar huis. Maar we hebben er bewust voor gekozen om niet uh, die week ook weer intern te zitten. Met aansluitend dit toernooi. En weer twee weken Barcelona. Want dat... Uh, heeft niet mijn voorkeur. Ja. Uh, zoals je zei, de voorbereiding verloopt naar wens. Getuigen de twee zegens ook in Gouda tot nu toe. Ja. Uh, die zijn goed voor het moraal. Juist omdat het een aantal keren mis is gegaan de laatste jaren. En Yves van Belkum heeft het allemaal meegemaakt. Ja, ook in de afgelopen grote toernooien en ook, we zijn twee weken geleden in Hongarije geweest, speelden we ook goed. En dat eindigt dan in twee keer gelijk spel, weet je wel. Dan denk je, oh, het, zit er zo, het zit erin en je wil dan een keer die winstpartij. En eigenlijk gisteren en vandaag laten we ook zien, van, nou, we zijn ook eindelijk klaar om dan door te duwen in zo'n laatste part. En uh, ook gewoon te winnen, ja dat is heel prettig. Ja, wat zegt het, zo'n oefenwedstrijd winnen van Amerika? Ja, aan de ene kant, uh, het zegt natuurlijk helemaal niks. Want je moet het doen op het WK. Maar aan de andere kant, ja, wat ik net ook zeg, als je het hier niet laat zien... dan weet je ook zeker dat het op het WK niet gaat gebeuren. Want dan zit er gewoon nog meer druk op. En uh, ja, ik ben gewoon heel blij. Uh, er zit echt een positief uh, ja, gevoel rondom de groep. En uh, ja, ik, ja, ik denk gewoon dat dit echt uh, iets is wat we nodig hebben. Weet je wel, dat, dat lekkere vertrouwen en dat goede gevoel om naar het WK te gaan. Dus ja, wat dat betreft zegt het ook wel weer veel. Staat er veel druk op de ketel... Met het oog op het WK? Ja, voor onszelf natuurlijk. Uh, we willen gewoon presteren. We hebben, vorig jaar was het jaar dat alles uh, moest gebeuren en we hebben gewoon niks gepresteerd. En uh, ja, dat, dat, dat voelt, dat, dat voelt uh, ja, heel teleurstellend. En nu, we hebben weer een kans om te presteren, dus dat willen we heel graag. Ja, dus ja, die druk is er wel. We willen. Ja. Ja. Het wordt tijd, zeg je eigenlijk. Ja, tuurlijk. Uh, we doen allemaal sport om medailles te winnen, toch? Maar op dit niveau. En uh, dat willen we weer. En, uh, ja, ja, het is ook gewoon echt tijd dat we weer wat winnen. Voor de groep, voor, ik denk dat we het ook waard zijn. Ja, want vorig jaar was het eigenlijk steeds net niet. Bij tijd en Weilen eigenlijk best goed waterpolo. Zowel op het EK als op het Olympisch kwalificatietoernooi. Maar iedere keer in de slotfase ging het mis. Uh, denk je dat de ploeg wel nu die laatste stap kan zetten? Uh, ja, ik, ik heb daar wel vertrouwen in. En ik denk ook... Uh... Ja, door dit soort wedstrijden te spelen voor eigen publiek... zit er toch ook wat meer druk op. Kan je heel goed nabootsen hoe dat op het WK straks uh, zal zijn. En, en ja, ik denk dat we hebben laten zien afgelopen twee wedstrijden... gisteren natuurlijk ook tegen die Grieken die altijd een goede ploeg hebben... dat we eindelijk door kunnen drukken. En nu moeten we ervoor zorgen dat we dat op het WK doen. Daar nou hangt veel vanaf, hè? Ja tuurlijk, daar hangt best wel veel vanaf. Maar we hebben ook naar elkaar uitgesproken, weet je, je sport voor medailles. Dus het is uh, leuk dat NOC en uh, al die druk uh, erop zit. A-status. Ja, ja. Tu ja tuurlijk, dat is allemaal druk. Maar aan de andere kant, we, sp we, we spelen voor medailles. Niet voor geld of voor wat dan ook. Nee, we willen gewoon winnen. En daarvoor gaan we ook echt met z'n allen voor medailles. En niet voor zo'n top 8 plek om ons programma uh, veilig te stellen. Ja, dat is een hele welkome uh, ja, bij, bijzaak op het moment dat je gewoon een medaille wint. Nou ja, misschien meer dan een bijzaak of niet? Ja, aan de ene kant wel, maar ja, ik denk wel gewoon, uh, we liggen echt met een super gemotiveerde groep. En uh, we zijn allemaal in Zijs omdat we het willen. En niet omdat we een A-status krijgen van het NOC NSF, weet je. Dus wat dat betreft staan echt de sportieve belangen voor ons nu echt helemaal op één. En ja, daar en de, de rest probeer je een beetje buiten de deur te houden? Nou, niet, niet per se. Kijk, ik weet ook gewoon dat het goed is voor ons als we bij de top 8 zitten. En uh, dat, is, dat is heel belangrijk, want zonder het NOC kunnen we vrij weinig. Maar uh, ja, je kan daar wel op gaan uh, focussen. Maar dan weet je eigenlijk al zeker dat je geen medaille gaat halen. Nee, want, want dan, dan wordt het word te veel 8e. druk. Nou, ik weet niet druk, maar dan, als je voor de achtste plek gaat... Ja, dan kun je nooit hoger eindigen. Dat geloof ik wel. Je moet ook hoog uh, inzetten om uh, dat ook te gaan halen. En uh, daarvoor, ja... Hebben we eigenlijk gewoon hoog ingezet. En dat kan echt, dat is reëel, het podium in Barcelona. Jazeker, weet je, die Amerikanen die uh, winnen volgens mij brons in de World League uh, vier weken geleden. Die Russen die worden tweede daar. Ja, en we, we zijn gelijkwaardig aan hun. Dus waarvoor zou je niet straks op het WK gewoon een medaille kunnen halen? Iefke van Melkum was dat, in uh, een gesprek met Bob van der Tak. Um, ze zegt, het wordt tijd dat we weer eens wat winnen. De druk lijkt wel groot. Ja, die is ook best groot. En uh, Yveske die, uh, die heeft helemaal gelijk dat wij uh, een ploeg hebben die voor een medaille kan spelen. Het Onder uh, mondiaal gezien zijn er tien landen die, uh, die echt uh, allemaal aan elkaar gewaagd zijn. En het, het hangt in een kruiswedstrijd af op een gegeven moment van uh, of val je buiten de eerste acht of ga je door voor de finale plaatsen. Nou ja, beide is mogelijk. Die kansen zijn uh, vrijwel net zo groot. Ja, zeg je daarmee, nou het was gelukt dat we goud pakten in, uh, in China en het was pech dat we Londen niet haalden? Uh, zo zo nou, klein zijn de oh, rushes. Ja, geluk dwing je ook een beetje af. Dus uh, ik denk zeker dat we uh, ook geluk uh, hebben. zeker meegespeeld in, in Beijing. Dat, uh, dat zou gek zijn als dat niet zo was. Mm -hmm. We begonnen dat er ook niet zo sterk. Maar uh, ja, dat heb je ook nodig om, uh, om kampioen te worden. En uh, ja, we hebben ook uh, niet kwalificeren in Londen. Hebben we één pech gehad. Maar uh, de grootste pech was eigenlijk dat wij uh, onze groep gewoon wonnen. En dat Italië onverwachts vierde werd in hun groep. En dat we in Italië tegen Italië moesten spelen. Ja. En uh, nou, ja, dat politieke kwestie heeft daar ook wel wat uh, invloed op die wedstrijd gehad. In, in Peking was je nog, uh, toen Nederland goud won, was je nog teammanager. Nu assistent bondscoach, uh, hoe gaat dat? Is dat promotie? Of, uh? <laughs> nou, ik zie dat niet zo als een promotie. Ik was in uh, Beijing was ik op papier uh, teammanager. Ik uh, was er ook wel, uh, wel betrokken bij uh, de technische kant van het hele verhaal. Uh, toen ben ik, uh, uiteindelijk heb ik bewust gekozen om als teammanager door te gaan. Heb ik, me, uh, heb ik daarnaast een baan bij NL Sport gehad. Een belangrijke organisatie voor topsporters dus in Nederland. Daar ben ik uh, vorig jaar gestopt. En, uh, uh, omdat eigenlijk vanuit de ploeg ook wel het verzoek kwam... of ik als assistent trainer dat volledig wilde gaan doen. En toen ben ik uh, het, samen het hele traject met Mauro op deze wijze gaan doen. En, uh, en, dat dit, valt goed. en dit is een opstap naar bondscoach zou kunnen, ja. Het is wel een optie. Dus uh, we weten niet precies... Uh, Mauro heeft een contract voor twee jaar. Het kan ja, zijn Mauro Magiri, ja. uh, die was uh, na Peking de opvolger van uh, Robin Vergade... Ja. die daar het goud won. Ja. Uh, wat, is die, wat is dat voor een man... Nou, het is heel bevlogen. En uh, nou, die, die, die is opgegroeid met waterpolo. En uh, via de klassieke Italiaanse waterpolo school. die echt uh, nou ja, opgebouwd is op, op tactiek, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, je, je merkt gewoon alles dat hij uh, vanaf jongs af aan als trainer al dagelijks met polo bezig is geweest. En uh, nou ja, die bevlogenheid, die, die, die kennis ervaring, ja, dat, dat brengt u nu op ons over. En uh, voor mij is het echt uh, de ideale leerschool. Maar dan vraag ik meteen, hoe goed is jouw Italiaans dan? Nou, nog niet zo heel goed. Ik heb wel, <lacht> nou, ik, uh... hij spreekt alleen Italiaans? Nee, hij spreekt inmiddels uh, goed begrijpbaar Engels. <lacht> <lacht> als je goed je bed doet. <lacht> als, je, als, je, als je een tijdje met hem op gaat, dan bestuim, <lacht> Maar nou, dat is goed te doen. En hij vloekt in het Nederlands. Hè? Nou, inmiddels kan hij dat ook. Daar heb ik er nog een beetje mee geholpen. Maar uh, ik heb zelf in het verleden in, in Frankrijk gespeeld, heb ik ook Italiaanse trainer gehad. Dus de, de waterpolo in het Italiaans, die ken ik wel. En daar, uh, nou ja, daar, vind ik, uh, daar kunnen we elkaar ook redelijk goed in vinden. En de ploeg inmiddels... Uh, nou ja, we zijn zo intensief met elkaar bezig. Al ga je een, een taal ontwikkelen zelf, dan kan je elkaar nog begrijpen. De gebaren goed. Dus uh, dat gaat helemaal goed. Ja, ja. Uh, hij heeft een contract tot 2014. Dat is volgend ja. jaar al. Hè? Uh, ja. En dan? Nou ja, dan is de vraag of die, uh, of dat contract verlengd wordt. En dat, dat de, de keuze ligt ook uh, bij hem. Maar hij heeft ook uh, uh, verplichtingen in Italië waar hij misschien weer aan, uh, aan moet gaan voldoen. Nou ja, als hij weggaat, dan, uh, dan is er een optie dat ik het uh, over ga nemen. Alleen dan, uh, ja, dat zullen we op dat moment moeten bekijken of dat de juiste tijd is voor ja. mij en voor de ploeg. Of hij weggaat en, en of jij het overneemt, is dat ook afhankelijk van wat er nu op het WK gebeurt aan prestaties? Nou, dat. Zou kunnen, dat durf ik, dat is niet aan mij, eerlijk gezegd, om dat te bepalen. Maar uh, ik denk als wij, uh, ja, als wij niet presteren op de WK. ja, dan, uh, dan dat zal dat wel, denk ik, uh, gevolgen kunnen hebben. Voor, uh, voor ons programma, voor onze ploeg en uh, misschien ook voor onszelf. Ja. Alleen dat, ja, daar gaan wij niet vanuit. We gaan voor een medaille. En ik denk dat dat serieus is om te, om te zeggen dat we, daar een, uh, dat we in Barcelona volgende week een medaille kunnen winnen. Alleen, ja, dat, uh, het zal van kleine dingen afhangen. Ik heb hier ook wel eens een bondscoach gehad die zei: Als ik geen medaille win, dan ben ik weg. Ja. Nou, zover wil ik niet gaan. <laughs> Laten we maar vanuit gaan om medaille winnen. Ja, ja, oké. Okay. Um, dan even over het WK. Ingedeeld in de pool met Rusland, Oezbekistan en Spanje. Ja. Uh, Rusland, kan ik me herinneren, is goed. Uh, Oezbekistan zegt maar niks. Nee, die zijn ook niet goed. Die zijn ook niet goed. En Spanje? <laughs> ja, Spanje wel. Spanje is zoveel medaillewinnaar in Londen. Uh, ja, zeer goede ploeg. <coughs> en... Um, ja, we spelen de eerste wedstrijd uh, tegen Spanje. Nou, we, de Maro's die wedstrijd geschorst. Die wedstrijd ga ik coachen. Dus dat wordt uh, voor mijzelf ook wel een mooi, uh, <laughs> mooi moment. Maar dat wordt, uh, ja, dat wordt een, wel een sleutelwedstrijd. Want uh, wij moeten in onze groep wel uh, het mooiste zou zijn. Eerste worden. Maar tweede worden zou uh, ook prima zijn. Want dan heb je gewoon een lichtere kruiswedstrijd. En dan kan je redelijk vanuit gaan dat je. Ja, want het, het maakt niet uit hoeveel je, je wordt. Want je zit altijd in de kruiswedstrijd. Ja, de, in, kruis in de wel. Maar als je eerste ja. wordt, dan speel je uh, dan tegen Zuid-Afrika. En als je tweede ja, ja. wordt tegen Nieuw-Zeeland. Maar als je derde wordt, speel je tegen China of uh, Australië. En China die heeft uh, een maand geleden nog uh, de World League gewonnen. Dus ja, dat uh, hopen we toch te ontdelen. Zo goed mogelijk in de eerste ronde en ja, dan ja, krijg je de eerste wedstrijd Maar ja, met Spanje die, uh, waar je waarschijnlijk toch wel wat druk op staat om in eigen land te presteren. Ja, dat moet voor ons een mooie, mooie opener van het toernooi worden. Ja. Uh, hoe zijn de omstandigheden in Barcelona? Ah, Waarom is het? <laughs> nou nee, ja, goed. Ik heb wat beelden gezien van het zwembad. Ik ken het bad vrij goed. Ik heb zelf ook vaak gespeeld. Is het Olympisch bad? Uh, het is, ja, het is, ja, is 2,90 tijdens de Olympische Spelen ja, gebruikt. Ja. Het is het bad naast het Olympisch Stadion. Ja, ja dat, uh, waarop het Picanal. op de berg ligt. Ja. ja. ja. En uh, nou ja, daar gaan we spelen. En, uh, het, wordt een, uh, ja, het wordt denk ik een heel mooi toernooi. Het, uh, het leeft daar echt. en, uh, nou ja, Spanje bij de dames, uh, topland, maar bij de heren eigenlijk ook altijd wel. En ik, uh, ik verwacht echt een heel mooi toernooi. Wanneer gaan jullie naar Barcelona toe? Aanstaande woensdag. Woensdag vertrekken we om half 1. En voor die tijd nog uh, elke dag trainen en... Uh... Ja. Ja, we hebben nu uh, morgen of maandag na het toernooi hier in Gouda... Hebben, de, hebben ze een dag vrij. Dan hebben ze dinsdag nog een training. En uh, woensdagavond trainen we weer in Barcelona. En dan, uh, ik heb met die Grieken nu afgesproken... dat we vrijdag even een moment vinden dat we elkaar ergens opzoeken in een bad... en dat we nog even wat spelen. In een bad? Ja, mooi even kijken <laughs> waar we een uh, trainingslocatie hebben. En dan uh, zondag begint het voor ons. Tegen? Tegen ja, Spanje. Tegen Spanje, oké. Okay. Veel succes daar uh, in Barcelona, ja, Arno En bedankt voor je komst hier ja, in de studio. Yes, I, I give would. it all up for you. Yes, I, I give it all up for you. Yes, I, I would. give it all up for you. Yes, I would. I'm totally broken hearted. Guilty of what I did to you. Late distance we parted. Oh, my Met Something got me started. Het was tot nu toe niet het seizoen van de roeie tweeling Vincent en Tigo Moeda. Na de Olympische Spelen, waar het koppel 6 werd in de lichte mannen 4 zonder, stapten de Moeda's over naar de lichte dubbel 2. Met z'n tweeën keken ze sindsdien naar, nieuw, sindsdien naar nieuw succes. Want je bent een tweeling of je bent het niet. Hoewel het ook tot conflicten kan leiden. En die moet de coach, Jeroen Spaans, dan weer oplossen. De eerst aansprekende prestatie van de muda kwam bij de wereldbeker in Luzern. Met een sterke race werd een finale plaats afgedwongen. U hoort verslaggever Ragnar Niemeyer. Nee, er wordt in Luzern niet de hele dag op Alpenhoornen geblazen. Maar zo komt u misschien toch een beetje in de stemming. Ieder jaar, ieder tweede weekend in juli, verzamelt de internationale roeitop zich in Luzern op de Roodzee. En de accommodatie aan het traditioneel windstille meer wordt gerenoveerd. Er staat al een nieuwe finish toren en de komende jaren worden meer gebouwen neergezet, waaronder een botenhuis ook de broers Muda werken na de zesde plaats bij de Olympische Spelen aan een nieuwe toekomst. Tigo daarover. Nou, we hadden hoe dan ook, wat het resultaat had geweest, we hadden gewoon besloten om eventjes een jaar iets anders te doen sowieso. En ja, uh, wij zijn sowieso van met z'n twee roeien. Dat is wat wij willen. En uh, we hebben besloten om uh, de dubbel twee te gaan pakken. En uh, we hebben onze uh, coach Roes Spaans. Uh, Min of meer gevraagd en hij is ook ons toe geweest en ik beschouw hem persoonlijk ook als een vriend maar de samenwerking is altijd heel goed geweest want we hebben in de voorgaande jaren toen we onder 23 waren met hem ook een traject gelopen toen werden we vierde derde tweede eerste op het WK 23. Jeroen heeft ons nu overgenomen en we zijn gewoon in de dubbel 2 gestapt echt met een nieuw project en hij wilde deelnemen aan het project en uh, ja, toen zijn we gewoon gaan trainen, trainen, trainen. Maar eigenlijk alleen maar lagen, uh, op laag niveau. Toen hadden geen verwachtingspatroon, niks. Dat was het EK pas. En vanaf het EK konden we pas uh, gedetailleerd een, een lijn trekken wat we nou moeten verbeteren. Nou, wat heel bijzonder is, uh, is dat zij uh, ja, echt uh, unconditioned uh, gewoon kiezen. Uh, nou ja, voor mij als coach en ook voor het programma wat we draaien. En daar 100% voor gaan en vertrouwen in hebben. En, uh, misschien wel meer dan 100%. Ja, misschien wel meer. Uh, en dat is natuurlijk uh, heel fijn ook als coach om dat te hebben en uh, uh, om mee te werken. Uh, Zijn naam viel al, die van Jeroen Spaans. Hij kreeg twee ruwe diamanten in handen. Bloedfanatiek met Olympisch goud als grote doel. Maar soms mag het een tikje minder bij de tweeling, lacht hij. Wel, uh, wat wel is, is dat zij uh, voor hunzelf uh, de lat ook echt waanzinnig hoog uh, leggen. En daar ook uh, ja, graag over communiceren naar buiten. Dus jij zet eigenlijk te hoog? Ja, nou ja, ik, kijk, ik doe, uh, je, hebt een, je hebt een doel wat je, hè, wat je hebt voor jezelf. En je, hè, en je hebt een ambitie. Hè, en uh, en uh, ik, ik het liefst altijd dat je ambitie een beetje wat voor jezelf houdt. En een doel, wat, wat, wat, dat je wat duidelijkere stappen hebt... Te weten van ga ik mijn ambitie waarmaken of niet en en uh, dus uh, ja dat, dat dat is wel dit jaar ja wel op zich uh, aan de ene kant uh, lastig werken omdat je uh, de druk heel hoog is ook bij de jongens en uh, ze, ze hebben wel altijd de neiging om heel erg uh, ja uh, naar het resultaat te kijken, hè? En dan alles is goed of slecht, hè? Niet of, uh, of op zich een goede race... maar het ja, resultaat niet helemaal zoals je wil, dan is het ook meteen ook niet goed. En, uh, en, en dat is uh, ja, wat nu wel een beetje de goede kant op gaat. Eigenlijk. Vincent en Tigo Muda, Amsterdammers met het hart op de tong. Niet met elkaar kunnen en ook niet zonder elkaar, zoiets. Vincent daarover. Ik denk ah, ja, dat we af en toe een ander karakter hebben. Iedereen heeft zijn eigen karakter natuurlijk. En uh, wat uh, Jeroen heel mooi zegt, in een team is het gewoon alleen maar geven en niet nemen. En als, als je dus een keertje, wat, uh, wat ik bijvoorbeeld uh, gisteren een beetje had, uh, terugval in mijn eigen patroon, waardoor ik wat meer neem, dan uh, moet Tigo eigenlijk nog meer geven. Maar soms sterkt het af en toe elkaar een beetje en dan neem je net iets te veel. Maar ja, we moeten altijd... Beseffen dat je met elkaar sterk staat. Dat je van elkaar energie kunt krijgen. En dat soms ook spanning meespeelt. En dat je dan even in jouw patroon valt. En dan moet je dat eigenlijk gewoon laten gaan. En dan is er niks aan het handje. De Muda's maken zich niet zo druk. Maar dat zijn ze morgen wel van plan. Want, hoewel ze tegenwoordig denken in processen... willen Vincent en Tigo toch ook meedoen met de grote jongens... richting de medailles loeren. Ja, het enige wat ik zeg is, morgen ga ik blaffen als een motherfucker. De rest interesseert me echt niks. En blaffen betekent? Gewoon kaardrammen. Voor onszelf willen we laten zien dat we, dat we goed genoeg zijn... om de avondhalen te roeien morgen. En uh, gewoon gefocust op het proces. Hè? En uh, wat Tigo zegt, blaffen als een motherfucker. U hoort een bijdrage van Ragnar Niemeijer. 1 kilometer zwemmen, 26 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. In Kijkduin was vanmiddag het WK Cross Triathlon. Aan het eind van de middag stond de Elite op het strand klaar. Joost Kreugel liep vlak voor de start met triatleet Tim Dullard mee. Tim Willeert, je fiets hoeft je nog niet af te spuiten zoals die andere mannen al doen hier, hè? Nee, nee nog niet. We hebben gisteren ingefietst. Dadelijk na de wedstrijd dan wordt hij wel grondig uh, schoongemaakt. je gaat je nu geestelijk voorbereiden op het WK? Ja, geestelijk en, uh, en fysiek. Een beetje, uh... Dus ik kan nog met je praten, hè? Ja, je kan met me praten. Ja, ja. Gelukkig. Dus een beetje inlopen, een beetje spieren warm maken. We gaan nu uh, richting strand. En uh, hier komt mijn vader. Wacht even. Kom op, pa! Uh, hij is redelijk late leeftijd begonnen met, uh, met triathlon. Peter Dullaert. En uh, hij heeft aardig wat prestaties neergezet, inderdaad, zeker in zijn leeftijdscategorie. En uh, ja, door hem ben ik eigenlijk een beetje in de triathlon beland, ja. Hij zwaait er niet eens naar je. Ja, hij zit zelf vol in concentratie natuurlijk. En dadelijk na de wedstrijd, uh, dan ben ik in mijn wedstrijd en ik zwaai ook niet naar hem toe. Hè. Je bent eigenlijk een echte triatleet, hè? Ik ben een echte triatleet. En uh, ik uh, versta dit eigenlijk ook onder triathlon. Want, uh, ja, het is eigenlijk zes keer zo zwaar als een, als een normale trailer op de weg. Omdat je gewoon constant uh, in, in het rood zit uh, vanwege het mountainbiken en het hardlopen door dat mulle zand. In dus het rood zit? Dat je gewoon constant eigenlijk uh, tot het gaatje aan het gaan bent. En wat is je gevoel vandaag? Ik vind het heel moeilijk om, uh, om verwachtingen uit, uh, uit te spreken. Maar aangezien uh, wat voor deelnemersveld hier staat... dit bent gewoon realistisch. Maar je kan een hele sterke dag hebben en zijn iets minder. Dus. Is dat ook de ultieme droom van jou, wereldkampioen worden? Nou, ik had uh, toen ik begon met Triathlon een droom om de Olympische Spelen te halen. En uh, die is toen door middel van blessures en uh, andere omstandigheden niet doorgegaan. Het is uh, zeker ook mentaal wat minder gegaan. En uh, gelukkig zit het mentaal nu weer uh, meer dan goed. Ik doe de sport weer omdat ik het wil en niet omdat het moet. Je staat nu in je eentje... Komt er nog iemand naar je toe om iets te zeggen tegen je? Of, uh, uh... De bondscoach die loopt daar toevallig. Ja. Johan Nevel. Die, doet, die bemoeit zich niet heel erg veel mee. Die kwijt het een beetje. En als hij iets aan moet geven, dan uh, geeft hij wat aan. Hij loopt gewoon door. Ja. Johan, de bondscoach. Een van je pupillen staat ja, hier. We hebben nu nog niet nodig. Sommige jongens hebben gewoon een ritueel. En de anderen hebben even op het laatste moment nog even een extra prikkel nodig. Dus dat uh, <lacht> klappen ze <zijn> gezicht. Ja, <lacht> ja, soms helpt dat toch? Ja, maar he? De ene heeft een schouderklop nodig, de, ande, de, de, de, de ander heeft zijn gezicht ja. nodig. Ja. Jouw sterke kant: zwemmen, fietsen en het lopen. Het laatste onderdeel? Het laatste onderdeel vandaag is negen kilometer. En dat is niet helemaal jouw onderdeel? Het was gewoon niet mijn sterkste onderdeel. Het zwemmen en het fietsen lag mij veel meer. Maar op een of andere manier heb ik een, uh, ja, toch wel een soort uh, switch gemaakt... in ook trainingen en in, in, is lopen toch wel een stuk verbeterd. Is toch mooi in je eigen land, het wereldkampioenschap... en dan eigenlijk het mooiste zou het zijn als je op een podium zo meteen terechtkomt. Dat durf je eigenlijk nog niet aan te denken. De start: 1 kilometer zwemmen, 30 kilometer mountainbiken en 10 kilometer veldlopen. Het kan weer surprise maar het is van Zuid-Afrika die de Boven op de boulevard. Uitkijkend op het strand staat bondscoach Johan Nevel. En ik heb Al een tijdje heb ik Tim Dulaert niet meer voorbij zien komen. Alles rijdt nu door elkaar: de mindere en de betere goden. Onder de vrouwen en de mannen bij de elite? Ik ben bang dat Tim uitgestapt is. De reden weet ik niet. Maar je zei net al eigenlijk dat hij op zijn tandvlees... Uh... Ja, hij, was hij, zat, hij zat behoorlijk af te zien. Het, uh, goed gezongen. Kijk eens wie er aankomt. niet. Belogt. Hij loopt. Netjes Tim, op karakter hè. Ga door, kop, de karakter doorgaan. Hij blijft doorgaan, maar hij loopt naast zijn fiets, want ja. zijn voorband is lek. Waarom dus verwisselt hij zijn band er niet? We hebben er één wielzone staan, dat is bij de puinduinen. En als het ergens halfwege gebeurt, dan uh, heb je een probleem. Grote klasse van hem, hè, dat hij gewoon doorgaat. Ja, ook dus eigenlijk valt er niks meer te winnen of te verliezen. Nee, nee, klopt. Het is, het is puur voor jezelf dat je nu zegt... jongens, ik maak er een wedstrijd van en ik finish vandaag. approaching stadium right now... is in 150 right now. En dan staan we te wachten bij de finish. Maar geen team. Ik ben uit de wedstrijd gehaald. Ik was van plan om te gaan finishen. Na al dit pech wat ik vandaag had. Lekker band, de valpartij. Ik kom binnen na mijn eerste rondje lopen. En ik uh, word uit de wedstrijd gehaald. Ja, terecht. Want ik uh, was blijkbaar aan het zwalken. En ik uh, keek uh, niet meer recht uit mijn ogen. Ik was lijkbleek. Dus uh, dat zien andere mensen wel en ik niet. Het dus... is het zwaar, hè? He? Ja. Je ja, uh, jezelf aan, hè? Dat bedenk ik maar af en toe ook tijdens de wedstrijd. Maar achteraf en van tevoren. Dan denk je toch weer van, uh, ja, het is toch een mooie sport. Maar het heeft niet gebracht wat je eigenlijk zou willen. Dat zeker niet. En daarom is het nu momenteel uh, de teleurstelling die overheerst. Maar uh, wie weet uh, over een paar dagen dat ik er uh, nog positief op kan terugkijken. Maar dat is nu even ver te zoeken. En de verslaggever was Joris Kreugel. Nog wat berichten. Italië heeft van Denemarken gewonnen met 2-1. En dan hebben we het over het EK-vrouwenvoetbal. Uh, Italië nam de leiding in groep A. Maar in diezelfde groep wordt op het ogenblik nog gespeeld tussen Zweden en Finland. En Bayern München heeft ook de vijfde oefenwedstrijd uh, gewonnen... Van het, uh, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Uh, Guardiola, uh, de trainer, versloeg met zijn ploeg... S.G. Sonnenhof-Grozaspach met 6-0. Maar ja, dat is wel een club uit de regionaal lika, hoor. Arjen Robben scoorde er trouwens eentje, de vierde van de zes. Nog één uur langs de lijn met vooral veel toer... naar het nos van 10 uur met Job Boot. Tot zo.